Zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Zo in het uh, NOS Radio 1-journaal. Meer over het bankgeheim. dat in het mini-staatje Liechtenstein gaat verdwijnen. of mensen met veel geld daar zenuwachtig van gaan worden. Dat horen we straks. Eerst het NOS-journaal, Ewout de Jong. Het Koninklijk Huis laat onderzoeken of er geroofde kunstwerken zitten in de collectie. Als dat zo is, worden die werken teruggegeven aan de rechtmatige eigenaars. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst gezegd. In de commissie die het onderzoek gaat doen, zitten onder andere oud-directeur van het Joods Historisch Museum, Ben Fante, en kunsthistoricus Eckhart, die al eerder onderzoek deed naar de herkomst van roofkunst.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 Een Duits keuringsbedrijf moet een schadevergoeding betalen aan 1600 vrouwen die borstimplantaten kregen van het Franse merk PIP. Het Duitse bedrijf had de implantaten veilig verklaard, terwijl later bleek dat ze lekte en scheurden. Volgens de rechter heeft het keuringsbedrijf gefaald. Met een simpele inspectie was duidelijk geworden dat PIP verkeerde siliconen gebruikte. Het keuringsbedrijf gaat in beroep tegen de uitspraak, het zegt slachtoffer te zijn, omdat de inspecteurs door de producent van PIP zijn misleid.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 Er is ook veel vertraging op de A58 van Tilburg naar Breda... door twee ongelukken. De A2 van Eindhoven naar Utrecht staat voor knopend Empel... 7 kilometer na een aanrijding. Daar is de weg wel weer vrij. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is het al de hele middag druk. Voor knopend Rotterdamplein staat nu 12 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de rijstroken zijn weer open. de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd... op de A10 Noord richting Amersfoort. Voor Watergraafsmeer staat 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Dan de A58 van Tilburg naar Breda. Dat staat voor Bavel 7 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En voor Ulvenhout 2 kilometer. En daar is ook de linkerrijstrook dicht. Waar denkt u aan bij de Peugeot 508 Hybrid voor met 200 pk? Wij dachten meer aan. Door de lage uitstoot is de 508 dit jaar nog leverbaar met 14% bijtelling. Bovendien is de 508 Hybrid voor extra aantrekkelijk.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 Zeven minuten over zes, de economie is gegroeid, een klein beetje. Het haalt ons wel uit de recessie. Jazeker, 0,1 procent, het begin is er. Straks meer ondernemers uit de Dorpstraat in Zoetermeer. Eerst Ierland, want Ierland gaat weer op eigen benen staan. Het land heeft naar eigen zeggen geen extra kredietsteun meer nodig... van het IMF en de Europese Unie. Nadat de Ierse economie was ingestort... kreeg het land drie jaar geleden een lening van 85 miljard euro... vanuit Europa en het IMF. Arjen van der Horst, onze correspondent. Eh, nu dus geen financiële steun meer. Eh, ze kunnen het echt aan. Ja, dat zegt de Ierse regering natuurlijk. Hè. De Ieren moet je niet vergeten komen van heel ver. Eh, begin 2011, een maand nadat de Ieren aan dat infuus van de EU gingen... Ja, was het begrotingstekort maar liefst 33 procent... Zoals het er nu naar uitziet, dan duikt Ierland volgend jaar al onder de 5%. En ze liggen nog steeds op koers om in 2015 onder die magische grens van 3% uit te komen. En dat komt natuurlijk omdat Ierland het braafste jongetje van de Europese klas was. Die zich keurig aan alle afspraken met Brussel en het IMF heeft gehouden. De Ieren hebben zelfs een buffer opgebouwd van 25 miljard euro. Dus als het mis mocht gaan ja dan hebben ze in ieder geval nog uh, cash voorhanden om het land voorlopig draaiende te houden en vandaar dus dat Dublin vol zelfvertrouwen zegt we kunnen het zelf verlaten ja en waarom willen ze dat zo graag uh, kost het ze ook geld <coughs> Nou, het heeft voordeel ook echt met trots te maken. Hè. We moeten niet vergeten dat Ierland zich drie jaar geleden... aanvankelijk heel erg verzette tegen die noodlening. Ook toen zeiden ze, we kunnen het zelf al af. Nou, onder zware druk van Brussel en het IMF... accepteerde Ierland uiteindelijk toch een noodlening. Omdat uh, ja, de EU was gewoon bang dat die problemen van Ierland... zich verder zouden verspreiden over de rest van Europa. Uh, maar Ierland wil ook vooral laten zien dat ze zelfstandig verder kunnen. We willen niet meer dat hun economische beleid... door Berlijn en Brussel wordt bepaald. Bepaald. Er was nog even sprake van dat er een noodfaciliteit voorlopig van kracht zou zijn. Als een soort stok achter de deur mocht het misgaan. Maar zelfs daar heeft Dublin nu van afgezien. En wat uh, betekent dit en wat doet dit ook met de Ieren? Merken die ook echt dat het beter gaat? Um, je, hebt, je hebt twee Ierlanden. Hè. Het, het ene Ierland is het beeld dat de regering ons graag voorspiegelt, hè, het Ierland dat nog maar 3,5% rente hoeft te betalen op de internationale markten... om geld te lenen, het land dat weer investeringen aantrekt... exporten die op volle toeren draait... en van volgend jaar is zelfs een economische groei van 2,7% voorspeld. Kortom, het gaat geweldig. De meeste gewone Ieren zullen dat toch echt heel anders ervaren... want die hebben echt een gigantische prijs moeten betalen voor die noodlening van de EU. Die noodlening ging namelijk gepaard met draconische bezuinigingen. Acht bezuinigingsronden alleen al de afgelopen jaren. Nou, die hebben gewoon hun salarissen met een kwart zien dalen. De belastingen gingen omhoog, sociale voorzieningen werden afgebroken. De waarde van hun huizen is met de helft gekelderd. Nou, nu kun je van de werkeloosheid nog zeggen, want die is 14%, dat die misschien niet zo hoog is als in Spanje of Griekenland. Maar eigenlijk is zelfs dat getal. Uh, erg geflatteerd. Want wat zagen we de afgelopen jaren? Tienduizenden Ieren vertrokken weer naar het buitenland. Wat de Ieren altijd doen als het slecht gaat met het land. En dat is misschien wel de, de ware barometer voor Ierland. Arjen van der Horsten hoort u. Dan Liechtenstein. Liechtenstein heeft het bankgeheim op. Ik praat daarover met Dirk Barmentlo, advocaat bij KPMG Meiburg. Goedenavond. Goedenavond. Um, ze heffen dat bankgeheim op. Dat is volgens mij iets wat de Europese Unie heel graag wilde, hè? Ja, klopt. Er wordt veel druk uitgeoefend uh, op Liechtenstein en over, ook door de Verenigde Staten om dat bankgeheim op te heffen. En welke ja. risico's loopt iemand nu die uh, daar zwart geld heeft staan? Het opheffen van het geheim houdt in dat Liechtenstein ook met de buitenlandse autoriteiten informatie zal uitwisselen. En als je dus geld opstaat en liefde wat niet gefiscaliseerd is... dan loop je de kans dat je buitenlandse overheid daarmee bekend raakt. Want ze maken niet een knip zo van iedereen die hier nu nog geld komt stallen. Daarvan maken we het openbaar, hè? tenminste als, als overheden dat willen. Het gaat dus ook over bestaande gevallen, mensen die daar al een rekening hebben. Jazeker. En dat kan nogal wat consequenties hebben, denk ik, voor deze en genen. Ja, inderdaad. Ja, want wat maakt Liechtenstein uh, zo aantrekkelijk? Liechtenstein kent, uh, kent lage belastingtarieven, heet daarom ook een soort belastingparadijs. En, en ze hadden dus, uh, of hebben eigenlijk nog steeds, dat bankgeheim. Dat gaan ze opheffen en, en dat maakt dus uh, aantrekkelijk voor mensen die uh, iets voor de zichters verborgen wilden houden. En krijgen ze daar ook nog iets voor terug? Want volgens mij is het voor de economie wel uh, van belang, toch? De bankensector. Ja, dat is zeker van belang daar in Liechtenstein. En het zal zeker zo zijn dat ze daar in die sector een deuk zullen oplopen. Maar dat betekent ook tegelijkertijd weer de uitdaging om andere bankaire producten te gaan aanbieden. Want ze krijgen er niks voor terug van, van de nee. Europese Unie. Nee, ze zullen daarvoor niet gecompenseerd worden. En uh, hoe zit het met de andere landen? Luxemburg heeft het volgens mij ook al aangepast. Klopt, het gaat toch gebeuren ook. Hetzelfde geldt voor Oostenrijk. En Zwitserland, hoe staat het daar nu mee? Ja, dat is nog onduidelijk. Die bewegen nog niet zo snel als, als Liechtenstein. Liechtenstein loopt dus als klein buurstaatje van Zwitserland daarop voor. Maar ook op Zwitserland wordt, wordt veel druk uitgeoefend. Ja, en wat is het motief, denkt u, voor Liechtenstein om uiteindelijk overstag te gaan? Nou, Liechtenstein wil zich eigenlijk toch weer nu gaan profileren als, als staat die, die niet als schuilplaats dient... en zodat we hopen op die manier hun bankaire sector uh, toch in een beter daglicht te doen uh, komen te staan. Een beter imago dus. Goed. Meneer ja. Barmentlo, dank u wel. Graag gedaan. Goedenavond. 1 op de drie Nederlanders heeft een chronische ziekte onder de leden. Het gaat uh, om ruim vijf miljoen mensen. Volgens het RIVM neemt het aantal nog verder toe. Jeroen de Jager is uh, al de hele middag in Lelystad... bij een chronisch zieke thuis. Jeroen, um, ja. Ja, het gaat niet alleen om mensen die ziek thuis zitten natuurlijk. Uh, het is een hele grote groep. Nee, en zelfs uh, Jeroen Stokje, die uh, zit niet ziek thuis... die uh, heeft het geluk uh, dat hij uh, klein zelfstandig is... en gewoon uh, aan het werk uh, blijft. Maar er zitten wel... Ook veel chronisch zieken gewoon thuis die niet kunnen werken, toch? Jazeker, absoluut. Maar ik heb de, in deze cijfers er zitten veel meer chronisch zieken en gehandicapten... die wel gewoon een maatschappelijk leven hebben dan dat ze thuis zitten. Zegt Geert Rebergen van de Chronisch Ziekenraad? Ja, klopt. Die wel dus uh, thuis zitten? Ja, er zitten ook veel thuis. En juist daar moeten we wel aandacht voor hebben. Ja. En de mensen die het zelf uh, kunnen redden, natuurlijk niet. Hey, en Jeroen, jij bent al vanaf je 25 Je bent nu al oud? 54. 54. Ja. Uh, zelfstandige. Ja, klopt. Doordat je chronisch ziek bent of niet? Nee hoor, nee. Dat nee. nee, nee, gewoon, gewoon. Wil, ik, wil, wil ik zelf graag. Maar het is wel handig. Echt zonder meer. Zonder, ja, ja, ja, tuurlijk. Uh, hoe moeilijk, want je, uh, je hebt een, een site, leefwijzer.nl voor chronisch zieken, een platform, uh, zelfhulp misschien wel. Uh, mm -hmm. Wat gebeurt er allemaal op? Nou, Je hebt uh, informatie tussen mensen onderling. Van, nou, hoe ga je met, met ziekte om? Hoe ga je met handicap om? Je krijgt informatie over uh, de laatste ontwikkelingen. De, uh, ook medische ontwikkelingen. Dat er, vaak zijn er toch nieuwe dingen die je makkelijk in het leven doen staan, uh, nieuwe apps die ontwikkeld worden... Uh, Philips die met nieuwe producten komt, uh, daar geven we informatie over. Maar ook uh, de ervaring van mensen zelf in het, in, in het leven. Hoe ga je met je handicap of met je chronische ziekte om? Waar loop je te letterlijk en figuurlijk loop je tegenaan? Jij werkt met vrijwilligers? Ja, klopt, klopt. Ook chronisch zieken? Ja, alleen maar chronisch zieken. En die worden geactiveerd? Want er zijn mensen die thuis zitten... die moet je activeren, want chronisch zieken kunnen heel veel. Ja, tuurlijk. Die kunnen net Ik ga ervan uit dat ze net zoveel kunnen dan een ander... Ah. Als ieder ander. Ah, okay. en, en wat je merkt, is van dat uh, mensen zitten vaak in een situatie dat ze uh, inactief raken. Ja. Op het moment dat ze als een vrijwilliger gaan werken, dan worden ze geactiveerd. En dan zie je ook uh, dat ze vaak na een half jaar en na een jaar. In een, een baanrollen. Ben jij ze weer kwijt? Ben ik ze weer kwijt, helaas, ja. Want ja, dat ja. activeren helpt dus. Ze... Ja, zeker. Je merkt ook, mensen leven echt op. En dat, dat, dat ervaar je in alles. En dat, ja, het zijn mooie verhalen die je meemaakt. Van mensen die een studie oppikken. Die, die in een baanrollen na, na zoveel jaren thuis gezeten hebben. En, en merk jij dat mensen die chronisch ziek zijn? Want dat zijn een heleboel soorten ziekten natuurlijk. Hoe kunnen wij daar als maatschappij rekening mee houden? Hoe moeten we daar rekening mee houden? Ja, je moet, ik denk dat je het zo moet organiseren, dat, dat je mensen de ruimte laten om hun eigen leven in te vullen. Ook binnen een baan. Waarom moet iedereen van, van acht tot vijf werken? Waarom kun je dat niet flexibel maken? Waarom moet iedereen s'morgens in de file staan? Laat mensen op flexibele tijden beginnen... en dan maak je het een stuk makkelijker voor mensen. Maar, want het is niet zo met 5,3 miljoen uh, chronisch zieken... dat we die zomaar kwijt zijn, meneer Rebeer. Nee, natuurlijk niet. Die zullen die altijd zo blijven. Zullen blijven. Ja, die zullen blijven. En dat is ook helemaal niet erg... in de zin van, we leven langer. Dat wil ook zeggen dat we ook dus gewoon ook langer aangewezen zijn op zorg. Enzovoort, enzovoort. Er spelen een hele hoop, ding, een hele hoop zaken in mee. Ja. Die zullen blijven. Maar belangrijk is dat we de maatschappij zo inrichten... dat iedereen erbij mag horen en zijn eigen kwaliteit van leven kan stichten. Nou, dat is de les van vandaag dan. Dat uh, de chronisch zieke, dat dat ook weer een chronisch probleem is. Of nee, een ja. uitdaging. Nou... <laughs> Jeroen Jager vanuit zijn Lelystad. De Spits Edwin Gerritsen. Dat zijn we voorlopig nog niet vanaf, Lucella. 260 kilometer file staat er nog. Er is veel vertraging op de A58 van Tilburg naar Breda. Voor Bavelstad 11 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht na een ongeluk. En verderop staat voor Ulvenhout 4 kilometer. Dat komt ook door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook dicht. Het verkeer staat daardoor ook stil op de A27 vanuit Gorken naar Breda. Van knopend Sint-Anderbos 6 kilometer. Dit is tot half 7 het NOS Radio 1-journaal. We gaan terug naar de Dorpstraat in Zoetermeer. Daar was het Radio 1-journaal vanochtend ook al... Eh, om de stemming te peilen... vooruitlopend op de cijfers over de economische groei. Nou, We zijn uit de recessie. Klein beetje groei. Eh, reden voor Louis Dekker om naar Zoetermeer te gaan. Hij werd inderdaad een beetje feestelijk ontvangen. Van harte welkom bij Partypoint Dorpsstraat Zoetermeer. Zo praat u normaal niet, hè? Nee, niet echt. Met een slokje helium gehad. Ja, klein Donald Duckje ben ik geworden. Elian Roos, u verkoopt hier feestartikelen. Daar draait het om. Komt-ie. 0,1% groei. U heeft vlaggen genoeg. Ja. Maar het is geen reden om de vlag uit te hangen. Nou, we blijven positief, toch? Als je de krant openslaat, dan werd ik daar wel eens niet goed van. Alle negativiteit. Uh... Want u krijgt dat over de toonbank heen iedere dag? Ja. Mag ik ook een slokje? Ja hoor, komt-ie. Even kijken of ik het ook kan. Bent u blij dat de recessie voorbij is? Jazeker. En 0,1 procent. Het begin is er. En merkt u het al aan de klanten? Nee, dat nog niet echt. Nee, ze maken als ze feestjes hebben dan kopen ze ander soort attributen als dat ze eerst deden. En dat is om het toch iets goedkoper te maken. Zal ik nu maar weer gewoon normaal gaan praten? Lijkt me goed. Klinkt nog steeds gek, hè? Nee, nu niet meer. Goedemiddag, meneer. Welke maand draagt u? 44. Nog een bepaalde kleur in gedacht of... Uh... Nee, ik heb alleen maar een vraag. Oh. Heeft u het gemerkt de afgelopen maanden... dat mensen alweer wat minder op de centen zitten? Je merkt het wel, maar het gaat wel met heel veel ups en downs. Uh, de mensen die geld hebben... Uh, die, geven, die blijven makkelijk uitgeven, maar je merkt toch wel dat heel veel mensen op hun portemonnee zitten. Fred Lucas van Original Brands, schoenen- en tassenwinkel. Ja. Heeft u het gehoord? Het heugelijke nieuws? Ja, ik heb het gehoord, ja. 0,1% erbij? Uh, ja, en er is in de afgelopen tijd meer afgegaan, dus uh, het is een hele kleine inhaalslag. Wat dacht u toen u het hoorde? Uh, blij dat we uit de recessie zijn, hoewel het meer een rekenkundig uh, gebeuren is. Uh, en nu is nog de vraag of we het gaan merken in, uh, in de straat. Of mensen weer wat vertrouwen krijgen om hun geld uit te geven... en dat ook weer aan leuke dingen gaan besteden. We zijn er nog lang niet bij. Ik zeg, dat klinkt. Dat klinkt als een computer. Dat klinkt als een naammachinecomputer. Han Korterland, u runt hier de naaimachinewinkel. Nee, niet alleen maar naaimachines, maar ook... Wij verkopen het hele product om de naaimachine heen. En dat is van een lab mooie modestof... tot aan de voering, het garen, de ritsen, de band en het kant. 0,1 procent. U heeft het ook gehoord, hè? Ik heb het gehoord. Ik heb me er wel over verbaasd. Waarom? Omdat wij die groei van 0,1 procent niet zien. Het gaat hier uh, niet makkelijk. En door hard en veel te werken... kunnen wij een boterham verdienen... Tien jaar geleden werd een naaimachine snel gekocht. En tegenwoordig wordt er wel drie keer over nagedacht. En als er drie keer over nagedacht wordt, dan is het voor mij nog oké. Okay, Want dan is de vierde keer raak. Dan kan de vierde keer raak zijn. Maar van uitstel, u weet het, komt ook vaak afstel. Dat we uit de recessie zijn, oké, okay, met 0,1 procent. Gaat het helpen? Het kan voor bepaalde mensen een zetje in de rug zijn van... kijk, nu, nu zal het beter gaan. Maar... Met al het zware weer wat er nog aan gaat komen... ben ik daar een beetje bang voor. Die beker die is absoluut nog niet leeg. En, uh, ik had het graag anders gezien, maar het is niet anders. Zwaar weer, werkloosheid, dat soort dingen. Ja, van onzekerheid, uh, dan, dan komt het geld niet los. Niet ook in Zoetermeer. Nu, Sazi, single van uh, mei 2012, Turn Me On. Het aantal snelwegen gaat sinds kort na 9 uur s avonds het licht uit. Minister Schults wil daarmee geld besparen. Maar zo beloofde ze, de lichten zouden alleen uitgaan op rustige stukken snelweg. Dat blijkt in praktijk hier en daar toch anders te zijn. Daarom vraagt de ANWB zich af of het allemaal wel veilig is. U hoort verslaggever Karin Alberts. Alleen bij rustige stukken snelweg, had de minister dus gezegd. Maar ja, wat is rustig? Nou, Rijkswaterstaat heeft daar zelf wel getallen bij namelijk als er minder dan 100 auto's per uur over een rijstrook rijden... dan heet het rustig op de snelweg. En dan maakt het op dat moment ook niet meer uit... of er wel of geen verlichting is voor de verkeersveiligheid. Alleen uit de metingen van datzelfde Rijkswaterstaat blijkt... dat hier bijvoorbeeld, de A27 tussen Hilversum en Utrecht-Noord het s'avonds om negen uur nog heel erg druk is. Zes tot zevenhonderd auto's per uur, per strook, rijden hier dan. Maar dan gaan toch de lampen uit. Hoe bevalt dat, de automobilisten? Vanaf het begin, zeg maar, toen het nog niet bekend was bij mij... Toen op een gegeven moment ging om negen uur in licht uit. Dus een schrik je wel even. Je hebt even tijd nodig om te wennen zeg aan maar, het donker. Dus dat uh, is wel even wennen, dat klopt. Maar voor de rest viel het wel mee. Het was niet echt uh, hinderlijk. Als het mooi weer is, is er niks aan de hand. Maar uh, met een beetje regen en... Uh... En, en slecht weer dan uh, waardeloos. Ja? U heeft het idee dat u minder goed kunt zien? Of, of wat ja. gebeurt er dan? Ja. Um, en je mag tegenwoordig vrij hard rijden, s'avonds laat. Dus dat uh, ik vind het wel gevaarlijk dan. Ik zou zeggen, beperken tot het oosten van het land. Dat, uh, dat is nog rustig, maar in de Randstad moet je dat eigenlijk niet willen. Ik geef zelfs de voorkeur aan op het moment dat het dan wat drukker is. Omdat je dan een beetje een oriëntatie hebt aan uh, onder andere de achterlichten van, uh, van de andere auto's. Geen of weinig last van. Ik merk niet eens dat ze uit zijn. Echt waar? Echt waar. Maar heeft u zulke goede ogen? Nee, maar het is gewoon een kwestie van doorrijden en, en, en opletten. En als je goede verlichting hebt, is er niks aan de hand. Maar of het veiliger is, dat weet ik niet. Ik denk dat voor oudere mensen verlichting wel prettig is. Nou, het is heel toevallig. Ik heb mijn ouders gezegd van je moet gewoon s'avonds niet meer gaan rijden. Want volgens mij is het voor jullie wat gevaarlijker. Dus ik denk dat oudere mensen wat meer moeite mee hebben. Voor mij maakt het niet zo heel veel uit. Nee. Rijdt u zelf zachtig als het donker is? Oh. <laughs> het ligt eraan hoeveel tijd ik heb. Okay. Als, het, uh, als het laat is of ik heb nog een afspraak, ik moet ergens zijn. Ja, dan moet dat soms wel eens een beetje sneller. Ik merk het aan mezelf, zodra het donker wordt, dan merk ik dat ik gewoon wat, wat gas terugneem en net wat rustiger ga rijden. Ik had de indruk dat dat ook voor de mede-automobilisten gold, maar daar ben ik u nog niet tegengekomen nou, onderweg. Weet je wat het natuurlijk wel is, als je, vooral als je op een gewone autoweg rijdt, dat als je in wil halen of zoiets, dat dat uh, met dat met, met donkere weer moeilijk in te schatten is. Je? Van hoe ver is die tegenligger nog bij je vandaan? Kan ik inhalen? Kan ik niet inhalen? Dus dan is het vaak maar eieren voor mijn geld kiezen. Dan blijf ik maar achter. Uh, dat is uh, wel vaak de remedie. Ja, ik vind het echt verschrikkelijk. En waarom? Ja, nou, ik, kan gewoon, uh, ik kan gewoon niet goed kijken daar s'nachts. Ik heb al een keer in de vangen heel gezeten. Dus, uh... Oh ja? En was het op een stuk weg waar de lichten uit waren? Ja. En kwam het daardoor, denkt u? Uh, ook door vermoeidheid. Maar sowieso omdat ik uh, door het licht... Uh, ...daar je ogen gewoon ga hangen. Als de wegen belicht zijn, dan zie je het tenminste veel beter. En dan... Uh, op een of andere manier blijf je ogen dan open. En betekent dat nu dat u uh, de avond ook meidt, Dat u liever niet meer rijdt s'avonds? Nee, dat sowieso niet. Nee, ik blijf gewoon rijden. En als, als mijn ogen beginnen te hangen, stop ik even en dan uh, wacht ik wel weer. Even een tukkie doen? Zoiets. Kan ook, hè? Maar uh, nu even niet? Nee, nu niet. Nee. <laughs> dag, ja, na het werk, hè. Dus dan kan je een tukkie doen. Op de snelweg. Een verslag hoorde u van Karin Alberts. Daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1-journaal... voor vanavond, donderdag 14 november. Joost Eertman zit klaar. Joost, voor ja. avondspit. Lucilla, vanavond en avond een serieus, uh, ja, serieus onderwerp. Uh, vaders die uit pure wanhoop hun eigen kinderen doden. Uh, het lijkt, lijkt steeds vaker te gebeuren. Uh, Ruben en Julian waren wel de bekendste van het afgelopen jaar. Maar de teller staat, als je het allemaal bij elkaar ziet... op zes gedode kinderen in 2013... door woedende, wanhopige, gefrustreerde vaders. Allemaal vanwege een slepende echtscheiding... waarbij de omgang met het kind... Uh, dus de vader werd afgenomen. Uh, kindermoorden moet je goed luisteren. Voorkom je natuurlijk nooit. Uh, dat kan je niet. Uh, maar ik denk wel dat we naar oorzaken moeten zoeken met elkaar. En ik denk dat de omgangsregeling op de helling moet. En dat is mijn stelling in uh, avondspits. Geef vaders een betere positie bij vechtscheidingen. Dat is de stelling van vanavond. U kunt reageren op 0800-1121. Betere positie voor vaders bij die omgangsregeling met hun kind... dan spreek ik u in het theater van het argument. Op punt van beginnen staan we. Uh, Peter Tromp is erbij. Hij is pedagoog en is zelf een gefrustreerde vader... die het uit, uit eigenlijk wanhoop... het vaderkenniscentrum uh, heeft opgericht voor lotgenoot. En Louis Tavecchio is erbij. Die is hoogleraar pedagogiek. Dus er zit veel kennis en ervaring in de uitzending. Ik hoop dat u mee gaat doen. 0800 1121. Of Twitter mij. Twitter mij? Twitter mij. Uh, je eens. je oneens. Tot avondspits dus.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 Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. Staatssecretaris Steven van Justitie is bereid... zijn bezuinigingsplan voor de advocatuur aan te passen. Hij wil de scherpe randjes van de bezuinigingen... op de gefinancierde rechtsbijstand afhalen... beloofde hij vandaag aan de Tweede Kamer. Steven gaat onder meer kijken naar alternatieven... die zijn aangedragen door de orde van advocaten. Het Koninklijk Huis laat onderzoeken of er geroofde kunstwerken in de collectie van de Oranjes zitten. Als dat zo is worden die werken teruggegeven aan de rechtmatige eigenaars, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst gezegd. Grote gemeenten willen dat de teelt van wiet wordt gereguleerd. Uit een rondgang van de NOS blijkt dat 26 van de 38 grootste gemeenten voorstander zijn van de legalisatie van de wietteelt. Minister Opstelten praat met 18 gemeenten die concrete plannen hebben.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 Het weer... Met Marco Verhoef. Er vallen nog buien in de kustprovincies en dat blijft vannacht ook wel zo. In het zuiden van het land ook nog even wat nattigheid. Daar wordt het droog en in de rest van het land is het al grotendeels droog. komen ook opklaringen voor en vannacht liggen de minima landinwaarts op 3 of 4 graden. Kustgebieden 5 tot 7 graden. Er staat bij zee overigens nog stevige noordenwind. Daar waait het krachtig of even hard nog. Windkracht 7 is dat. In de loop van de nacht gaat daar niet zo heel veel vanaf. Maar die harde wind raken we wel kwijt. Morgen overdag nog een krachtige wind. Later verder afnemend. De richting blijft noordelijk. Er blijven nog een paar buien vallen in het zuidwestelijk kustgebied. Maar daar wordt het in de loop van de dag ook droog. Dan is het hele land droog met opklaringen. De zon schijnt dus af en toe dan wordt het 8 tot 11 graden. Zaterdag en zondag blijft het ook droog. Zaterdag is er nog wel ruimte voor de zon. In de nacht naar zondag toe kan nevel, mist en laaghangende bewolking ontstaan. En dan kan het zondag best eens een groot deel van de dag grijs zijn. Temperatuur in het weekeinde 9 graden. Aan verkeersinformatie Het is een drukke spits. De meeste files worden nu wel korter. Er staan nog 160 kilometer in totaal. De meeste vertraging heeft u nog bij Amsterdam en in Brabant. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat Verknopend Diemen 9 kilometer file. Op de A16 Breda richting Rotterdam Verknopend Ridderkerk 4 kilometer na een ongeluk. Twee reishokken zijn daar dicht. De A27, Gorkum-Breda, verknoopt sint anderbos 4 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd op de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Afrit-Hilvarenbeek en Bavol staat 11 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Geef vaders een betere positie bij vechtscheiding... Tempo gaat omhoog, vuurwerk in de eter. Welkom bij Radio Roeptoeter. Bel WNO 0800 1121. Ja, vader ziet uit de Limburgse reuver wilde nog een half uurtje knuffelen... met zijn dochtertje Shanika voordat hij haar doodschoot en daarna zichzelf ombracht. In mei van dit jaar reed vader Jeroen uit Zeist met zijn zoons Ruben en Julian een nacht rond... voordat hij ze beiden vermoordde en zichzelf daarna verhing in het Doornse gat... Zijn dit nou moordenaars puur zang of handelden zij uit pure wanhoop... omdat hun kinderen van ze zijn afgepakt, schaakmat gezet... door een systeem waarin omgang met kinderen na een scheiding... vrijwel automatisch aan de moeder wordt toegewezen? Het is een vraag. Feit is dat vaders steeds vaker het onderspit delven bij echtscheidingen. Ondanks wetswijzigingen worden de rechten van vaders nogal beperkt. Rechters, kinderbescherming en jeugdzorg lijken vrij snel partij te kiezen voor de moeder. Ook het verplichtgestelde ouderschapsplan lijkt niet te werken, zelfs afrechts. Hoewel in Nederland het aantal vechtscheidingen stijgt, is het aantal kindermoorden als gevolg hiervan gelukkig ultra klein, maar het wachten is wel op het volgende drama en daarom zeg ik: geef vaders een betere positie bij een vechtscheiding. Wel, nou. 0800 1121. Welkom luisteraars bij uw dagelijkse portie Gezond Verstand Radio. In tot 1998 werden kinderen vrijwel automatisch na een scheiding aan de moeder toegewezen. Sinds 1998 werd de wet in het voordeel van de vader gewijzigd. Maar ook nu nog steeds kiest de rechter vrijwel altijd partij voor degene die voor de scheiding de verzorgende partij was. De moeder dus. En daar zit heel veel oud zeer. nog steeds. Pedagoog Peter Tromp, zelf een gescheiden vader die zijn kinderen niet meer mocht zien, richtte het vaderkenniscentrum op voor lotgenoten. En ik spreek hem straks, net als hoogleraar Louis Tavecchio. En dat al een rond de klok van kwart voor zeven. U bent eerst aan de beurt. Uw mening telt 0800 1121. Dan komt u binnen bij avondspits of een twittergever met een hekje eens of een hekje oneens. Dat doet statenstreek. Die zegt eens. Het hoort geen een punt van discussie te zijn. Kinderen zijn al genoeg te dupen. En en Sandra zeggen ook, hekje je eens... ...de totale regeling zou eens goed nagekeken moeten worden... ...ook voor het hele gezin. Mijn eerste beller is Peter-Jan Mieske uit Eindhoven. Goedenavond, Peter, Jan. Hoi. Hoi. vertel. Uh, nou, ik, uh, ik ben het in principe wel eens met jouw stelling. Uh, alleen zou ik daar aan willen toevoegen... ...dat dat niet alleen in uh, geval van een vechtscheiding zou moeten... ...maar in geval van iedere scheiding. Ja, dat kan je, dat, dan denk je dat het risico net zo, net zo groot kan zijn? Wat zeg je? Ja, het gaat er mij om... Wat is, wat is, het, de risicoinschatting bij vechtscheiding is natuurlijk is groter op ellende... dan bij een gewone scheiding. Of jij zegt dat onderscheid moet je helemaal niet maken? Nee, ja, de, de ellende in, in, in, uh, uh, tijdens de vechtscheiding... Uh, is meer uh, uh, op het emotionele vlak. Ja. Uh, terwijl uh, in, in, in iedere scheiding... Zoals je net ook al zei, uh, worden de kinderen in de meeste gevallen toch nog, ondanks die wij wijziging in 1998, aan de moeder toegewezen. Ja, ja, precies. Heb jij ervaringen mee of, of niet, Peter Jan? Ja, dat spreekt voor zich, ja. ja dat, dat vermoed ik al. Daar bellen veel meer mensen mee met eigen verhalen. Uh, Peter-Jan, uh, dankjewel. En succes met de reis naar, naar Eindhoven. Ook dames, want er bellen veel mannen. En ook, ik heb de indruk, als ik het zo zie... dat er veel mannen bellen met een zekere achtergrond op dit vlak. Maar dames, wilt u ook bellen? Want daar zit natuurlijk bij de moeders ook een verhaal achter. Zoals altijd. Uh, 0800 1121 om uw verhaal te vertellen. Geef vaders, zeg ik, een betere positie bij na een vechtscheiding... Uh, iemand die zijn naam niet wil zeggen, maar belt vanuit de vrachtauto. Goedenavond. Goedenavond, uh, Joost. Ja, ik wil je toch even op reageren. Ik uh, ben ook zo'n vader die ja. ontiegelijk veel problemen heeft met. Uh, met bureau Jeugdzorg. Uh, mijn ex-partner heeft, uh, heeft na mijn scheiding, en bleek ook daarvoor, de kinderen zwaar mishandeld. Ja. Yeah. En. ja, bureau Jeugdzorg doet er alles aan om uh, moeder in beeld te houden. En. Ja, vader, moet je dan maar aan de kant gaan staan. Het, uh, ja, het is echt bij de konijnen af. Echt, uh, het heeft mij een godsvermogen advocaat koste, gekost om mijn kinderen sowieso maar te, in vizier te houden. Ja, want zie jij ze nog, of niet? Nee, ze wonen inmiddels uh, in een gezinshuis. Ja. Maar uh, ja, als vader zijnde, ik moet, uh, ja, ik moet aan het werk blijven. Dat is natuurlijk een keus die je maakt. Ja, je moet alimentatie maar, betalen waarschijnlijk. Ik moet, ja, elkaar, ja, alles moet je betalen. Niks ja. krijg je van niks in deze wereld. En dat vind ik ook geen ramp. Mm. Maar waarom je daar vader zijn, altijd maar de dupe van moet ja. zijn. En uh, dat een moeder die haar kinderen mishandeld heeft, zo in beeld kan blijven. Dat ook uh, mijn ex-schoonouders daar een enorme stempel op kunnen drukken. Ja, dat, dat hoor je ook vaker. Uh, ja. Maar, maar, ja, maar is, het is dat... Echt, uh, ja. ik, ben, ik, ik vind het heel erg fout wat er met die kinderen gebeurd is. oké okay. Maar je wordt dat hoop gedreven door Bureau Jeugdzorg. Precies, maar jij zegt... Uh, dat, wat is er gebeurd met die aangifte van kindermishandeling door jouw ex? Is, ja. da, is daar nog iets mee gedaan? Nou, je doet aangifte, dat komt dan via het AMK. Wordt dat ge, uh, door de politie bij het AMK aangemeld. En dan komt het weer bij uh, de Raad van de Kinderbescherming. Dan komt ja. het weer bij Bureau Jeugdzorg. Het is een cirkeltje waar je in zit... In je zit gewoon voor jouw lul, zit je gewoon aangifte te doen. Niemand luistert. Ik ben met mijn zoon toen bij uh, het politiebureau geweest. Ze zijn, zijn halve gezicht was blauw. En uh, ja, ze nemen dat de kennisgeving aan. Ja, vreselijk. Oké, okay, daar laat ik het bij. Dankjewel. Ik kan geen naam noemen, want je belt vanuit de vrachtauto anoniem. Um, ik, ga, ik zeg nog een keer, vergeef vaders een betere positie bij een vechtscheiding. Dat is mijn pleidooi voor vanavond. 0800-1121. Kunt u bellen, is nu nog een lijn vrij. Dus als u nu belt, dan komt u de... Bent u erbij? En Kamil Ergemon twittert eens... van mannen wordt terecht verwacht een deel van de zorg op zich te nemen... en een mooie band op te bouwen. Toch ligt de vrouw bij een scheiding mijlen voor. Ik spreek Peter Tromp. Goedenavond, Peter. Peter, goedenavond, Peter Tromp. Goedenavond Joost. Daar ben je, dankjewel. Uh, pedagoog ben je en voorzitter van het Vaderkenniscentrum, dat zei ik al in mijn inleiding waarom je dat hebt opgericht. Um, Peter, ik, ik las erover. Ik, ik begrijp ook van pedagogen dat wetswijzigingen tot nu toe in het, niet in het voordeel van de vader hebben gewerkt, terwijl het wel de bedoeling was. Um, waar, waar zit het probleem nog steeds voor, voor vaders na een vechtscheiding? Ja, uh, uh, vaders die. Uh, uh, kijk, er is in Nederland nog steeds geen gedeeld en gelijkwaardig ouderschap ingevoerd. Er is wel uh, een amendement aangenomen in 2009. Ja. En het staat wel ergens in de wet, maar in de praktijk krijgt het bijzonder weinig invulling. Ja, en, dat is, die, ja, dat dat is dat het amendement is over dat verplichte ouderschapsplan. hè? Van. Sorry, dat is Peter, dat is het verplichte ouderschapsplan, hè, wat in 2009 erin gefietst is. Oh. Ja, maar okay. er staat ook sinds 2009 in de wet dat um, uh, gedeeld ouderschap bevorderd moet worden door beide ouders. Dus er is een voorkeur in de wet voor gelijkwaardig ouderschap uitgesproken. Alleen dat staat op een rare plaats en je ziet het in de jurisprudentie uh, bij, de, bij de rechtspraak zie je het bijna nauwelijks terug. Oké. Okay. En... Dus in de praktijk worden de kinderen nog steeds met moeder meegegeven. Ja. En uh, ja, dat betekent automatisch dat vaders op een grote achterstand staan... Uh, een moeder doet de dagelijkse zorg. Vader ziet de kinderen meestal één keer in de twee weken en misschien een woensdag in een weekend. Uh, ja, uh, dan kun je nauwelijks invulling geven aan je ouderschap. Precies. En dat lijkt ja. ja, ja. bijvoorbeeld bij gelijkwaardig ouderschap. Daar hebben ze onderzoek naar gedaan: uh, dat de conflicten dan aanmerkelijk minder zijn. Uh, omdat voor beide ouders toch een beetje evenwicht ontstaat... Uh, gaat men minder met elkaar in de clinch. En niet alleen die ouders onderling... maar ook de kinderen hebben minder problemen met ja. beide ouders. Nou, dus wat dat betreft zou ja. je bijna zeggen... als je conflicten wil voorkomen... en daar hebben we het hier over, hè, we hebben het over vechtscheidingen... Ja, dan moet je eigenlijk kiezen voor dat gedeeld en gelijkwaardig ouderschap. En ik begrijp niet goed waarom we dat in Nederland niet doen. Nee, want dat gebeurt geloof ik wel in Amerika... Maar daar heeft men ook een, een afkoelingsperiode wat heel goed schijnt te werken. Dat je zes maanden even helemaal niks afspreekt. Terwijl in Nederland moet je dus hals over kop allerlei, terwijl je in de woede zit van de scheiding, moet je allerlei afspraken over je kinderen gaan maken. Ja, nou ja, er zijn allerlei experimenten en initiatieven die lopen. Uh, ja, de ene is succesvoller dan de andere. Het moet goed geëvalueerd worden, denk ik. Maar um, het is inderdaad zo dat je in die allereerste fase, uh, dat is het beruchte uh, afscheid, wat ja. professor Hoefnagels ook altijd propageerde. Dat je ook tijd moet nemen um, om afscheid van elkaar als partner te nemen en je om te schakelen naar gedeelde verantwoordelijkheid. Precies. Ja, nou, nou blijkt ook dat vrouwen zelf, dus moeders, groot voorstander zijn van meer rechten. ...van de man bij het naatscheiden. Klopt dat? Ja, nou dat is grappig. We hebben als vaderkenniscentrum... ...een onafhankelijk opinieonderzoek laten doen... ...in september 2012. Dat liep mee met de verkiezingen. En daar bleek... En ...dat ging over de vraag van... ...bent u voorstander van gelijkwaardig ouderschap... ...in de wet, en in ja. het familierecht? En toen bleek dat... ...76% van de Nederlandse vrouwen... ...in dat onderzoek van Ipsos Innovate Um, voorstander was van gedeeld en gelijkwaardig ouders... Hmm. En 67% mannen. Dus vrouwen Kijk. zelfs nog iets meer dan mannen. Ongelooflijk. En, ja, en een dergelijk onderzoek is ook in België uh, heeft dat plaatsgevonden. Ja. En daar kwamen vergelijkbare cijfers uit. Dus nou. ja, Nederlanders vinden in het algemeen dat na een scheiding. Beide ouders in de zorg moeten delen. En eh, dat het kind ook bij beide ouders moet verblijven. Ja, nou is een heel moeilijk punt. Is het, is het punt van de moordenaars, de kindermoordenaars, zoals we die zagen in, in, in Riever... en ook in. Of in Reuver moet ik zeggen. En ook in uit Dat eh, zeg je nou, het is heel moeilijk hoor, maar is zit er nou altijd al een moordenaar in zo'n vader? Of is het echt een gewone vent die door pure frustratie, pure wanhoop... omdat hij zijn kinderen niet kan zien en zijn vrouw ex, ex zo wil kwetsen... Hè, zoals ook altijd blijkt, omdat ze er zoveel theater van maken bij, bij van spreken... dat dat ja. erin komt daardoor? Hoe zie jij dat? Ja, ik, ik, ik denk dat um, die wanhoop wel degelijk een rol speelt. En, ja. Um, ja, ik kan mezelf niet voorstellen dat je zoiets doet, uh, moet nee. ik heel eerlijk zeggen. Je hebt het en ook niet gedaan, gelukkig. Of nee, je nee, hebt het zelf ook niet uh, gedaan. Nee, ik heb het ook niet gedaan en ik zie mijn kinderen ook niet. Maar eh, laten we zeggen, je hoort toch na zo'n gebeurtenis, dat was in Reuver ook weer het geval... ...hoor je de buren zeggen van ja, het was eigenlijk een hele betrokken man. Hij was ja. heel lief voor kinderen uit de buurt. Ja. En eh, ja, Jeroen Denies, eh, die eh, Julian en Ruben helaas eh, heeft gedood. Daar hoorde je hetzelfde over, een hele betrokken vader... Ja. Uh, dus ik denk dat wanhoop op de een of andere manier daar uh, een rol bij moet spelen. En mijn indruk is dat, laten we zeggen, dat vaders ook nergens terecht kunnen. Dus de instanties, als je dan kijkt naar ja. rechtspraak, als je dan kijkt naar jeugdzorg, naar kinderbescherming. Ja. Die luisteren veel te veel naar moeders. Naar moeders, ja. En uh, vaak allerlei valse beschuldigingen, suggesties. Ja. Uh, daar wordt heel serieus op ingegaan. En ondertussen heeft dat vaak een bedoeling om de omgang stop te zetten. En als vaders daar hulp bij zoeken, dan krijgen ze dat nergens. Nee. Nou, dat er is een meldpunt waar nee. vaders naartoe kunnen gaan als ze hun kind niet zien. Behalve bij jou. Want... Een meldpunt Precies. waar vaders naartoe kunnen gaan als ze het gevoel hebben dat ze steeds verder teruggedrongen worden in het leven van hun eigen kinderen. En nee. dat zou op lokaal niveau weer meer georganiseerd worden. Dat moet georganiseerd worden, worden dat Peter. voor vaders. Oké, okay, jij hebt het vader Kenniscentrum. Waar kunnen mensen jou vinden? Vaders die nu luisteren met opgekropte gevoelens, euh, naanscheiding... waar kunnen ze bij jou bereiken? Ja, ze kunnen bellen met het vader Kenniscentrum. We hebben een hulptelefoon. Oké. Okay. En we proberen zo goed en zo kwaad als dat gaat om te helpen. Ja. Maar en, laten we zeggen, wat nodig is... is dat die vaders echt in hun eigen omgeving... Een, een, een meldpunt vinden... Ja. waar ze ook concrete hulp krijgen... als die omgang gefrustreerd wordt. Dat kan jij niet bieden, maar dat moet komen lokaal. Oké, okay, Peter, ik wil nog doorgaan met, uh, met de bellers. Dank je wel, Peter Tromp... Uh... Pedagoog en dus voorzitter van het vaderkenniscentrum. Even op googlen. Als u hem wilt bellen, dan komt u er vast op uit. Veel tweets. Uh, Vital daddy. Uh, Eerdmans zegt... Eens voor een evenwichtige opvoeding is de rol van de vader... net zo belangrijk als de rol van de moeder. Dat, dat blijkt ook uit onderzoek. Paulus Jansen, SPK, maar dit twittert zo. Daar neemt Eerdmans wel een onderwerp op de schop. Hij is er overigens mee oneens. Rob van Triet ook. Die zegt, ga ervan uit dat bij man of vrouw... bij de rechter als gelijken behandeld worden. Zo ben ik, daarom ben ik het er niet mee eens. Willy Boscha uit Wittelte... Goedenavond. Goedenavond. Zeg, zegt u maar. Ik ben uh, registermediator en ik doe vrij vaak echtscheidingszaak ook voor de rechtbank. En ik ben het ook niet met de stelling eens. Hmm. Moet ik zeggen. Want uh, mijn ervaring is als mensen wel kiezen voor mediation, ook de vaders en de moeders... dat ze dan in de praktijk heel vaak tot een goed ouderschapsplan komen. Ja, toch wel. Jazeker. Alleen... Uh, kijk, als je niet kiest voor een mediation en je gaat met uh, advocaten tegenover elkaar... Een advocaat kiest een partij voor zijn eigen cliënt. Ja. Als je bij een mediator komt, dan wordt er vooral, wat ik ook bij de vorige spreker hoorde, hoorde zeggen... heel veel aandacht gegeven aan het oplossen van persoonlijke frustraties. Want je kan pas tot een goed ouderschapsplan komen... als je niet meer als vechtende honden tegenover ja. elkaar staat Kijk, dan pas kan je goede ouders worden weer. Precies, maar merkt, merkt u nou in de praktijk... dat vaders meer moeite hebben met de mediation bij u dan moeders? Nee, helemaal niet. Oké. Okay. De vraag is alleen, ze moeten er allebei voor kiezen. Ja. En als vaders um, aan de rechter vragen van... maar zouden we mediation kunnen doen, zegt de rechter graag... Want die willen graag voor hun ouderschapsplan een omgangsregeling. Het ja. liefst mediation. Ja, oké. Okay. <lacht> Willy Bosch, daar laat ik het bij. Want er zijn vele bellers. Dank je wel vanuit de praktijk. Ik zeg, vaders verdienen een betere positie na een vechtscheiding... Met de omgang, voor de omgang van, met hun kinderen. U kunt bellen nog 0800 1121 of u dat uh, met mij eens bent. Johan Bosveld, onderweg naar een klant. Goedenavond, Johan. Goedenavond, mijn Johan. Johan, zeg het maar. Hi. Ja, ik ben het op zich wel eens met je stelling. Ik ben ook mediator uh, in scheidingszaken. Kijk. Um, het enige wat ik. Uh, dus ik doe alleen maar mediation. Dus dat, ik ben het in principe met de vorige spreekster ook wel eens. Um, alleen wat wij doen: wij hebben een kindercoach. En hij luistert naar kinderen. En je kan natuurlijk ook omdraaien en zeggen: hé, hey, laten wij nou eens aan die kinderen vragen. Van, ja. Hoe zien zij zo direct de ja. zorg voor zich? Ja. Die besteed moet worden aan die kinderen. Ja. Of door en door wie? En als je naar kinderen Goeie. gaat luisteren, dan komen kinderen met briljante oplossingen. Kijk, dat, en, nou nou ja, goed, dat, dat, zou, dat zou een invulling kunnen zijn ja. om wat meer uh, inzicht te kijken van niet alleen vanuit het perspectief van ouders, hoe kijken ouders tegen de zorg aan van hun kinderen, maar hoe nou kijken de, kinderen ja. aan tegen de zorg Precies. die ze krijgen. En dat hoef je niet ouders. in de wet te regelen, Johan. Dat, zeg je, dat, dat zou juist een mediator uh, ja, moeten, moeten kunnen bereiken. Dankjewel, Johan. Ja. gewoon uh, regelen. Oké, okay, Johan ja, Boswel. In, in principe gewoon doorgeven. <laughs> ja, je zei het. Gewoon regelen. Co-parent zegt eens. Ook oh, Co-parent. Dat is een interessant Twitter-account. Het werkt escalerend als de vrouw standaard beloond wordt voor ruzie door sobere omgangsregelingen. Een... Ah, daar viel ik geloof ik even weg. Massagepraktijk zegt eens. Vechtscheiding moet je strafbaar stellen. Het is kindermishandeling. Dat is nog een overdrijving daarvan. Ik zeg goedenavond, Louis Tavecchio. Goedenavond. Ja, goedenavond. Um, u bent is hoogleraar, pedagogiek en lector aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik zeg: de rol van de vader is zeker zo belangrijk als de rol van de moeder in de opvoeding. Bent u het daarmee eens? Daar ben ik het uh, 100% mee eens. Ja. Merci. Dat kan ik ook met wetenschappelijk onderzoek onderbouwen. Vaders moeten zich altijd bewijzen. Veel meer dan moeders, dus ik ben al jaren bezig om dat bewijsmateriaal dan maar netjes op een rijtje te zetten. Ja. En daarover te schrijven en ook aan dit soort programma's deel te nemen. Prachtig, want dat doet, u, dat doet u goed denk ik, omdat u die ervaring heeft. Maar is het dan ook, wat mijn volgende vraag zou zijn, is er dan ook een gelijke, gelijk recht mogelijk tussen vaders en moeders, 50-50 verdeling, bij wat betreft de omgang met hun kind? Nou, in onze cultuur, in de Nederlandse cultuur... blijkt dat op papier uh, in ieder geval wel nagestreefd te worden. Maar bij bijvoorbeeld omgangsregelingen... die door de rechter worden uitgesproken... is de handhaving daarop, die laat zeer te wensen over. En als er maar enige twijfel is... over de kwaliteit van de relatie die de vader met zijn kind heeft... bijvoorbeeld omdat de moeder dat zo aanvoelt... dan is die vader meteen op achterstand gezet. Ja, en u zegt dus de vader staat op achterstand in Nederland. Hij het al op achterstand, omdat er heel veel... Omgangsregelingen uh, worden toegewezen of daar is de moeder dan de ouder die, uh, aan, wie, aan wie de kinderen worden toegewezen. En dat betekent dus dat uh, de vader bijvoorbeeld vaak kostwinnaar nog is of in ieder geval vaker van huis om geld te verdienen dan de moeder in onze cultuur. Uh, als dat dan een omgangsregeling is die, waar de moeder in het voordeel is... wat betreft de omgang met de kinderen, dan begint die vader dus al op een achterstand... terwijl het juist de bedoeling is, als die omgangsregeling er is na een scheiding... dat die vader de kans krijgt om gelijkwaardig die relatie op pijl te houden. Ja. Net zoals de moeder, terwijl die in feite uh, vanaf dat moment op achterstand uh, wordt gezet... om zo'n opvoedingsverantwoordelijkheid te nemen en de relatie op pijl te houden en te verdiepen. Ja. Dus het is precies wat je niet moet doen als je die vader... Een ...heerlijke kans wil geven na scheiding. Precies. Nou zei de mediator net, die mevrouw... van ...ja, maar het is helemaal niet waar. De ouders kunnen allebei net zoveel invloed uitoefenen op dat ouderschapsplan. Dus de vaders zitten er zelf bij. De vaders zitten er zelf bij. Maar het handhaven van de omgangsregeling... ...waar dus een juridische uitspraak... Of ...bijna altijd aan ten grond recht... ...bij een verscheiding, als er conflicten zijn... ...die handhaving laat de wensen over... Hm. ...dan wordt er advies ingewonnen bij bureau jeugdzorg... Bij de kinderbescherming. En uh, deze instanties hebben zeer sterk de neiging. dat blijkt gewoon ondubbelzinnig uit de beslissingen en adviezen die ja. ze geven. om de kant van de moeder te kiezen. Ja. Bij twijfel. ook als bijvoorbeeld de moeder zaken zegt. of dingen zegt als. Ik heb het gevoel dat mijn dochter toch niet veilig is bij die man. Ja. Of ja, ze zegt dat ze zich niet veilig voelt. Geen ja. enkel bewijs. geen enkele poging tot waarheidsvinding. Nee. Het gevoel van de moeder is doorslaggevend. Dat is ook het risico. En die ja, vader ja, precies. Wat hij al stond, staat nog. Een keer in het kwadraat op achterstand ja. vanaf dat moment. Ja, stel, u bent, staat ik daar, Steven, want die komt, als het goed is, in het voorjaar met nieuwe plannen, of in ieder geval onderzoek wat hij heeft uitgevoerd, de resultaten daarvan, over de omgangsregeling voor vaders en moeders. Uh, u mag op zijn stoel zitten. Wat, wat zou u doen als eerste? Ik zou zeggen: als je als rechter een uitspraak doet, zorg er dan voor, en dat zou ik dan als staatssecretaris kunnen doen, dat die wordt gehandhaafd. Ja. Dat als een vader de omgangsregeling van een moeder frustreert... of met een moeder, dan uh, zeggen ze... joh, doe nou een beetje vriendelijker. Uh, dat, uh, dat, dat kan... of nou, ik bedoel, dan staan, ze, dan staan ze op de stoep... met de, de sirenes, ik zeg ja. het precies verkeerd andersom. Ja, nee, zo, ja. Als een moeder de omgangsregeling met een vader frustreert... dan zeggen ze, joh, doe niet zo agressief, wacht nou maar even. Dus gelijk... je, kunt, je kunt beter uh, wat inschikkelijk zijn. Ja. Want dan heb je misschien nog een kans om je kind uh, uh, een kwartier... Vader ja. te zien dan ja. tot nu toe eens in de 14 dagen een en... half uur. Want dat soort regelingen bestaan. Ja, ja dat, dat is dus, u zegt kortom, handhaven dat die gelijkheid beter uit de verf komt. Dat is eigenlijk de kern van wat even zo... Je moet handhaven, je moet handhaven en die gelijkwaardigheid die op papier bestaat, die moet je concreet maken. ...en ja. zodanig handhaven dat die ook wordt uitgevoerd. Oké. Okay. Louis Taveggio, dank u zeer voor uw reactie naar Avondspits. Emine, dit is hoogleraar Pedagogiek. Op mijn stelling geeft vaders een betere positie bij vechtscheiding. Kunnen nog kort reageren? Mevrouw Loofhutjes doet dat met een hekje eens op Twitter. Meer ruimte voor vaders en voor vader en moeder. Een psycholoog allebei. Er zit een steekje los bij ouders als ze zich zo misdragen. Ik zie een dame, mevrouw Marianne Korper, uit Eindhoven. Hallo. Hallo. Zegt u maar. Um, ja, ik wil er twee dingen over opmerken. Uh, ik vind dat vaders al tijdens het huwelijk... gewoon hun best moeten doen om een gelijkwaardig ouderschap uh, hm. te hebben. Want je ziet vaak dat uh, voor het huwelijk ze alles overlaten aan hun vrouw... en dan na het huwelijk, ja, dan komen de problemen. En uh, dan, uh, ja. Ja, dan trekken ze vaak aan het eind. Want, en... ja, want dan bepaalt de recht. Die zegt, ja, voor het huwelijk was het ook de moeder. Nou, dat, dat zetten we voort. Dat bedoel je te zeggen? Ja, dat, dat klopt, ja. Want kijk, laten we zeggen, je ziet vaak hè, dat na het huwelijk uh, vrouwen stoppen met werken of, of kleine baantjes nemen. En ja, je moet denk ik ook als man, als je, als je ook na het huwelijk... Hè, uh, ...gelijke rechten of uh, wil mm. hebben, dan zou je gewoon moeten zorgen dat je dat samen trekt. En ja. dat, je dat, ja, dat je dan niet makkelijk in, uh, in de vaderrol schiet ja. van uh, nou, ik zorg voor het brood op de plank. Dan moet je ook je vrouw stimuleren dat zij gaat werken ja. en een gelijkwaardige positie hebben. Het Kap is een... Één, ja, het, ja, sorry, we zijn heel kort, want we zitten door. bijna aan de tijd. Twee. Ja. Tweede ding wat ik op wil merken is dat je bescheidingen. Hè, heb je vaak twee advocaten? En je zou standaard gewoon altijd eentje moeten hebben. Oké. Okay. Uh, Eén advocaat. Ik moet het daarbij laten. Marianne, dank je wel. Want het was alweer, uh, het was alweer om. Uh, ons half uurtje stellingmakerij. Dank u zeer voor alle reacties. De gasten, u voor het bellen en voor het twitteren. Het dagelijkse half uurtje uh, avondspit zit erop. Ik vertel u nog dat Omroep WNL morgenochtend te zien is op Nederland 1. Vanaf 7 uur is vandaag de vrijdag. En dan weer met het laatste nieuws van de dag. Dus op Nederland 1, 7 tot 9. Straks na het nieuws van 7 uur start het programma Kunststof op Radio 1. Daarin schrijft en journalist Wouter Woussen in de studio. Jelly Brouwer neemt het microfoon dan van mij over. Volgens op Twitter.com, Aperstaatje, avondspits WNL. En morgen dus vrijdagavond ben ik er weer vanaf half 7 op deze zender. Heel fijne avond en graag tot morgen. Stelt u zich even voor...